4 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Amsterdam wil de eerste gemeente in Nederland worden... die op evenementen niet meer automatisch vlees en vis aanbiedt. Op borrels, recepties en lunches van de gemeente... kunnen mensen alleen nog maar vlees of vis krijgen als ze er expliciet om vragen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten... wel de regionale media, na een voorstel van de Partij voor de Dieren. De Amsterdamse gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren... Maar veel partijen lijken voor. SGP-leider Van der Staaij roept Forum voor Democratie op... om zich in de Eerste Kamer constructief op te stellen... ten opzichte van het kabinet. Hij is bang dat de coalitie anders aanklopt bij linkse partijen... om steun te krijgen voor de kabinetsplannen. Van der Staaij zei op een partijcongres in Nieuwegein... dat de SGP liever een centrumrechtse koers ziet. De coalitie verliest in de Eerste Kamer binnenkort zijn meerderheid... en is dan aangewezen op steun van de oppositie. In Den Haag is een stille tocht aan de gang voor de vrouw... die op 4 mei werd doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Honderden mensen lopen mee, vaak samen met hun hond. De vrouw werd doodgestoken terwijl ze haar honden uitliet. De verdachte van de moord is de student Thijs H. Hij zit vast. In het zuiden van Duitsland zijn twee parachutisten om het leven gekomen. Nadat ze uit een vliegtuig waren gesprongen... stortten ze neer op een lokaal vliegveld. Of de parachutes niet goed opengingen of dat een botsing in de lucht de oorzaak was, is nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn twee mannen van 32 en 49. Ze waren geen beginners. En Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken... van het wta Tennistoernooi in Rome. Ze verloor in drie sets van de Britse Joanna Conti. Vorige week won Bertens het WTA-toernooi in Madrid. Het weer nog geregeld zon, op een paar plaatsen een bui... Mogelijk met onweer, maar met 20 tot 23 graden is het vrij warm. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zaten ze knopen de hoek en knopen bad over het dorp. Drie kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 viet americano wanna sap la moda sotto luna con madreni ai We zijn weer terug op het circuit in Zandvoort. Het zonovergoten circuit wel te verstaan. Waar eigenlijk oude tijden langzaam weer beginnen te herleven met racefans. Ik was uh, zelf negen jaar toen de laatste Grand Prix werd verreden. En uh, nou ja, uh, zoals we allemaal weten uh, komt de Grand Prix volgend jaar in 2020 weer terug... Wat dus een, uh, ja, een, voor een nieuwe generatie ook iets gaat betekenen. We hebben een jonge Zandvoortse bereid gevonden bij ons aan te schuiven aan tafel. En uh, we zijn benieuwd wat, wat, wat zij ervan vindt. Goedemiddag. Goedemiddag. Stel jezelf even voor. Uh, ik ben Emily. Uh, hoe, hoe oud ben je? Elf jaar. Je bent elf jaar. En hoe lang ja. woon je al in Zandvoort? Mijn hele leven. Je hele leven al. Ja. Ben je er Zo geboren? Vrouw elf jaar. Nee, alweer, hè? nee, nee dat, dat niet. Maar meteen uit het ziekenhuis had ik idee. Ja. Terug naar Zandvoort. Ja. Oké. Okay. En Emily, uh, nou ja, je, je bent hier vandaag de hele dag op het circuit. En wat vind je ervan? Zo, wat. Ja, ik vind het heel erg leuk, vooral met al die um, steentjes. Want hier is ook zeg maar een klimmuur en een reuzenrad en. Nog een soort Max Verstappen fanstore en al dat soort dingen. En ja, dat vind ik gewoon heel gezellig. Vind je dat er genoeg rekening is gehouden met kinderen van jouw leeftijd... om er hier wat leuks van te maken? Ja, ik vind het eigenlijk van wel, denk ik. Ja? Vind je dat er genoeg te doen is? Ja. Wat, wat zouden ze volgens gewoon... jou nog, nog meer kunnen doen of nog anders kunnen doen? Of helemaal niks kan natuurlijk ook. Meer leuke nee? gratis dingetjes... Ja. Of niet? Meer hebben dingetjes. Ja. Oké, okay, ja, dat, dat kan inderdaad. Zeg, volgend jaar komt de Grand Prix terug. Ja. En nou ja, wij, wij uh, wat oudere mensen... wij weten allemaal nog wat het betekent. Wat, wat, wat vind jij ervan? Voel je, te, voel je de spanning? Snap je dat het iets heel bijzonders is? Of denk je... Me, huh? Ja, het is wel bijzonder, vind ik. En ik vind het ook zeg maar, leuk dat... Zandvoort eigenlijk wel in het teken van het circuit vooral staat. En ja. ja. Heb je er zin in? Ja. Wat, wat, wat, wat verwacht je dat er dan anders is dan op een dag zoals vandaag? Of een weekend zoals um, Er gaan zoals heel vandaag. veel huizen verhuurd worden, denk ik. Ja. Um, al Heel veel kamers. Um, en alles is volgeboekt. En je staat heel lang in de file, denk ik... Dat en ook bij de kassa, bijvoorbeeld bij een winkel. Dan, ja, ik denk dat er ook wel heel veel mensen gaan staan. Dat verwacht jij. Jij verwacht heel veel mensen in ja. topdrukte. Ja. Moeten er meer hotels bij, denk je? Het gaat niet passen. Het gaat niet passen? Nee, denk ik jij niet. Jij weet niet waar ze gebouwd zouden moeten worden? Nee, geen ja, idee. Ja, ik denk dat we er uh, toch mensen, niet aan ontkomen. Mensen zullen misschien meer ook uh, rond uh, Zandvoort gaan kijken. Hè? In Haarlem, mm -hmm. Muiden, Noordwijk... Ja, denk Amsterdam ik. zou eventueel ook nog kunnen. Amsterdam, ja, zal ook vast wel veel drukker worden in die tijd. En wat, denk ga, ik ook. wat ga je doen op de dag dat de Grand Prix er is? Wat wil je gaan doen? Nou, ik wil heel graag naar die wedstrijd. Eh, wedstrijd? Ja, ja. wedstrijd. Ja, ja. wedstrijd um, maar ik weet niet of dat mogelijk is. Want, jij ja, zijn kaartjes nodig, hè? Ja. En ik heb vernomen dat kaartjes via, via loting verstrekt zullen worden. Maar je kan het altijd proberen, toch? Uh -huh. Als ze een beetje betaalbaar zijn. Ja. Ja, weet u we inmiddels wat, uh, wat uh, Ik hoorde dat het ongeveer 150 euro voor een entreeticket gaat oh, worden. Maar ik denk, Jaap Koper komt eraan. Misschien weet hij het wel. De, uh, die is vaak met, met dat soort dingen heel goed op de hoogte. Zo meteen is, uh, is even ondervragen. Emily, hartstikke bedankt dat je ja. hier hebt willen zijn. En uh, nou ja, misschien kunnen we je volgend jaar nog even wat vragen. Ja. Heel veel plezier vandaag ja, nog. Dank u wel. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful And every night has a state, so magical En uh, we zijn weer terug waar op, uh, op het circuit waar op dit moment Max Verstappen aan het rijden is met zijn uh, bolide. Ja. En hij gaat werkelijk waar dusdanig hard dat wij hem vanuit La Course niet meer kunnen volgen. Ja, daar, ik, ik, ik zag een rood vlekje. Dat, ja, dat, dat is, is het weer een rood plekje. Je ziet hem aankomen in de vette dan denk je... nou, dan komt hij hier vlak voor je neus. Maar je ziet het niet eens zo snel Sneller gaat. dan het geluid. Ja, lucky luck. Uh, uh, Sneller net. dan ze schaduw. Het, uh, het is nog een drukte van belang. Uh, en hoewel uh, wij eigenlijk verwachten... dat het net zoals vorig jaar morgen nog iets drukker gaat worden. Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik ben even naastig op zoek naar het programma van morgen. Wat hebben we morgen allemaal? Wanneer... Ik zit even te kijken hoe laat Max zijn bed uit moet op de vroege zondag om weer uh, aanwezig nou, te zijn. Mij Dat gewoon weer om een uur of tien elf, toch? Om vijf over elf. Zie je? Ja. Uh, tot tien voor half twaalf rijden uh, Max en Pierre Gasly uh, wederom een paar rondjes op het circuit. En dan mogen zij dit nog een keer herhalen om kwart over twaalf. En voor de, de laatste poging, die zeggen... Oh nee, dat was het. Oh nee, sorry. Om half vier nog. Dus, dus drie keer. Eén keer om vijf over elf. Dan om kwart over twaalf. En tot slot nog om half vier. Dus, maar hij zal uh, ook in de bus toch nog wel langskomen morgen, denk ik? In de bus. Zal hij nog langskomen... Uh, dat, dat wordt niet de podiumpresentatie. De podiumpresentatie oh, podium, ja, is in dat de, is... de paddock om vijf voor half één. Ja. En de bustour is om tien voor twee. Oh, okay. Morgen op zondag. Maar en goed, ik, wat, mensen... wat ik erg goed vond aan ja. die podiumpresentatie vorig jaar... Ja. is uh, dat er een apart uh, rek uh, was gemaakt. Oh, kijk, op, apart, hij donuts aan het doen. Apart Moet rek? je kijken. Zei iemand donuts? Donuts, ja. <laughs> Hij is donuts aan het draaien. Van die rondjes, ja. weet je wel, in stilstand. Maar, nou, ik, ik, ik praat even verder. Ja. Uh, ja. Oh, dat, woordde, dat ging hij Na, weer. De... Tijdens de podiumpresentatie vorig jaar van Max Verstappen uh, ja. hier in het paddock... was er een aparte sectie vrijgemaakt voor de kinderen. Dus de kinderen hoefden niet te dringen om uh, een glimp van hun held uh, op te vangen. Maar die ja. hadden gewoon keurig ruimte ja. uh, in een afgebakend stuk heel voor goed. het podium. Was echt en uitstekend. daarachter stonden de grote, hè? De, de grote stonden heel ver daarachter. Ja. En dat was echt prima. Ja, zeker. Dus ik hoop dat, dat ze dat uh, dit jaar uh, weer hebben herhaald. Want dan, uh, ja, daar we... Ja, ah, dat zal haast wel. Hilde. Familiedag, hè. Dus uh, daar wordt allemaal over nagedacht. Ik, ik vraag me af. Ik denk toch echt wel dat jullie hier in Zandvoort en omstreken um, uh, horen rijden. Dat kan eigenlijk haast niet missen, hè? Ja, nee, dat, uh, dit, ja, nee dat, dat hoor je in de, de omstreken. Maar de wind die komt uit het oosten, als ik het zo bekijk. Dus uh, ik denk nou, dat het geluid westen meer hoor. Ja, hij ja, ja, draait west, ja ik west. west. Altijd de zee... Dus ja, we gaan het, het westen. Uh, je hebt gelijk, westen. Ja. Dus hij gaat uh, richting Haarlem, zeg maar. Dus de mensen in Bentveld ja. hebben gewoon weer geluk. Ja, precies. Ja, die, kunnen ja, weer, ja. die kunnen weer, die gaan kunnen genieten. Ja, ja, ja, ja. ja. Yeah! Ja, Willem is weer aangeschoven. Ja, ik werd even afgeleid. Ja, dat, We merkten het. Oh, dat? <laughs> dat geeft helemaal niks. Dat, dat, dat was even ook. een werkoverleg, dat, neem ik aan, woe! met collega Jaap Koper. Laten we het daarover ophouden. Ja, dat, ja, ja, ja, ja. Willem, heb je nog wat te melden morgen. in het veld? Over het veld? Nou, wat ik te melden heb, onder andere de demo's. Max is weer bezig, maar ik zie nog steeds Pierre Carsley niet. Dus ik denk dat het toch met die versnellingsbak niet goed gekomen is. Nee. Dan kan je zeggen: ja, als ik een Formule 1 weekend zie, dan is is dat uh, binnen een paar uur uh, verholpen. Dat klopt. Maar die teams zijn er nu niet natuurlijk. Precies. Dit is ja. een heel ander team. is een speciaal ja. team van Red Bull. Die zich bezighoudt met uh, demo's. Uh, dit is niet het enige wat ze houden. Ze worden overal uh, ter wereld gehouden. Af ja. en toe wordt Max daar voor hun gezet. Af en toe uh, Carsley, Af en toe ja. nog een koetold uh, uh, David Coulthard. Dat team reist ook de hele wereld door. Maar ja. dat is toch een... Niveau lager als de mensen die tijdens Ingezet een, uh, worden, tijdens crampier een crampier. aanwezig zijn. Ja. En tijdens een crampier uh, is er ook veel meer een uh, reserve materiaal uh, voor haar, dan met zo'n demo. En die zijn natuurlijk ook echt veel meer opgeleid om het uh, troubleshooten binnen een paar seconden op te lossen. Ja, dat is ook hoog nodig. En bij ja. een demo is er altijd wat... Uh, ja, nou ja, het is, ja, het ligt het toch het heel is, anders. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus hij rijdt nu alleen? Ja. En ik heb het net uh, van grote hoogte uh, mogen bekijken. Best en? wel leuk, reuze Dat ja? moet je ook doen zo. Is een In het reuzenrad? Ja. Nou, ja, weet ik niet. <lacht> dus, uh, ik heb het niet zo eerlijk reuzenrad. Dus je hebt uh, hoogtevrees. Uh, nou ja, hoogtevrees is een groot woord. Dieptefrees, naar erg beneden op, kijken. Ik voel me niet erg op mijn gemak. Nee, nee. nee dus, het is nee, leuk. Nee. Dat geloof ik dan wel. En trouwens, tegen de tijd dat ik hier naar buiten loop... is het allemaal afgelopen, toch? Want hoe laat duurt deze dag? Uh, we krijgen zo dadelijk nog... Uh, ik pik hem even van je, Sander. Ja, we krijgen zo dadelijk... taxi-rides... Uh. Ritjes uh, met uh, onder andere de LMP3 van uh, Jumbo Racing. Uh, waar uh, Jan Lammers onder andere uh, mensen in de rond gaat rijden. Oh, okay. Die daarvoor in een aanmerking komen. Ja, ja, ja, ja, die gaan over het circuit rijden. Ja, ja, ja. ja, die worden dan uh, ingesnoerd uh, in een stoeltje in die ja. Le Mans wagen naast Jan. Maar dat is betaald natuurlijk. Op... Nou, het zijn Niet... voornamelijk Vips, gasten oh, van uh, vips. Jumbo ja. en zo. Ja, en ook ja. mensen die uh, mee hebben gedaan met de uh, Jumbo-actie daar in Kaart hebben aangevraagd en oh, die hebben dat okay. gewonnen. Leuk. Dat was een van de mogelijkheden. Oh, dat is een oh, belevenis, dat hoor. Ja, kan ik je zeggen ja, ja, ja, in zo'n auto mee. Ja. Ja. Dat is echt kikken natuurlijk. En ja. dat is voor vandaag de afsluiter en morgen om acht uur is er, geloof ik, alweer WTCR kwalificatie. Ja. Ja, dan gaat het weer beginnen. Ja. Ah, mooi, mooi, mooi. Nou, ik denk dat, we, dat de, de, de organisatoren vandaag van een geslaagde dag mogen spreken. Ja. Er zijn geen heftige dingen gebeurd, geen calamiteiten. Het is allemaal ordentelijk verlopen. En ja. Uh, nou ja, op, op, op de verstellingsbak na uh, is, is, is ja. alles gelukt, toch? Kom ik nog even terug op die uh, Pierre Karsli, een Fransman. Ja? Uh, ja, die was toch wel uh, verbaasd over het enthousiasme van de Nederlandse fans hier. Uh, oh ja? In Frankrijk is het toch wat minder allemaal. Oh. En, uh, ja, Max had daar een mooie oplossing op. Hij zegt nou... Die mensen moeten gewoon even, die met de Nederlandse vlag staan... die moeten hem even een kwartslag draaien. Dan zijn het fans voor jou. Ja, zo, zo kan je het ook bekijken die natuurlijk. Hadden. Ik wil nog even iets, iets meedelen. Wij zitten in La Coors vandaag. Het uh, restaurant vlakbij de, de tunnel. En uh, wij hebben prachtig uitzicht over de toeschouwers. En recht voor mij, en ik moest eigenlijk heel erg om lachen... is een Red Bull kinderwagen, staat daar geparkeerd. Volledig in, in uh, blauw en uh, rood. Nee, wat, ja. Nummer 33 met alles van Red Bull erop. Nee, Ligt geen kind in. De, de, de kinderwagen is helemaal volgestouwd met plastic zakken. Maar het ziet er echt zo geestig uit. Ja. Dat wilde ik gewoon even delen. En ook al is dit radio en geen televisie. Dat, uh, nou ja, verzin er zelf wat bij een Red Bull kinderwagen. Ik, ik hoop dat die echt ook super hard gaat. Ah. Ik kan nog net niet zien wat voor banden eronder nee. zitten. Ja. Ik, denk, ik denk ultra soms. Nou snap ik waarom ze hier allemaal met die banden slepen. Ze willen allemaal zo'n wagen thuis. Wij gaan ja. ons laatste half uurtje indel. Ja, daar zit het er alweer op. Ja. He? Ja, het is voorbij gevlogen die middag. Ik heb het naar mijn zin gehad vandaag, jij ook? Ja, enorm. Mooi. Enorm. Ja, nou, uh, hopen dat Max nog even langskomt straks na zijn rondje zei. Ik denk het niet hoor, hè? Ik denk van mij is die klaar. Ja, ja, ja. Nou, nog even. Dan zijn wij ook klaar. We gaan nog even een muziekje luisteren. En dan komen we zo weer bij u terug vanaf het circuitpark Zandvoort. Max, Max, Max, Supermax, Max, Super, Supermax, Max, Max. Super, Supermax, Max, Super, Supermax, Max, Supermax, Max, Supermax, Max, Supermax, Max, Supermax, Max.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 It's over!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 Betrayal hat full of zombie I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under? Women glow and men plunder Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Cause yes, we are Living in a land down under Thank <laughs> Is het voor ons genoeg? Ja, ja, ZFM Zandvoort uh, vanaf het circuit met de Jumbo Max Verstappen dagen. Deze dag uh, zit er bijna op. Uh, de taxiritten zijn nu bezig. We zien af en toe zo'n prachtige voorbijkomen voorbij komen uh, met een hoge vaart. Maar uh, voor Max Verstappen zit het er vandaag op. En morgen weer een hele mooie nieuwe dag. Wij uh, hebben hier uh, Willem van Densen aan tafel en die gaat nog even vertellen wat morgen allemaal te gebeuren staat op het circuit. Nou ja, morgen hebben we eigenlijk uh, min of meer een herhaling uh, van vandaag. Morgen begint het al om acht uur met de kwalificatie voor die uh, WTCR. Tourwagen wereldkampioenschap, daarna de Youngtimers. Uh, iets waar wij ook uh, inmiddels bij horen. <laughs> dan krijgen we de driftseries en we krijgen uiteraard ook weer uh, demonstraties uh, van Max. En dan hopelijk ook uh, met uh, Pierre Castly uh, er weer bij wanneer de versnellingsbak uh, gerepareerd is. Later in de middag hebben we ook nog de uh, Ladies uh, GT race uh, wederom. En we krijgen uh, aan het eind van de dag nogmaals een uh, via WTCR uh, race. En de dag wordt uh, net als vandaag afgesloten met taxiritten. En voor degenen die daar interesse hebben, dansen op de muziek van de Jumbo DJ. Oh, zie Mickey nou nou nou nou. Er zijn hier een paar dames die zijn al de hele dag aan het huppelen. Dat is een bovenmatige prestatie kan ik wel zeggen. Ehm... Um... Wij gaan naar het einde toe van deze dag wat ZFM betreft. En we kondigen ook alvast het programma af. Sandra... Mag ik jou ontzettend bedanken voor je aanwezigheid weer dit jaar. Het en, uh... was mij een waar genoegen, Dolly, met jou altijd. Uh, ja, gelukkig. Goed zo. Ik hoop dat we volgend jaar weer hier met z'n tweeën mogen staan. Nee. En dan ook uh, bij, de, bij de GP. Mijn vermoeden is dat er volgend jaar geen Max Verstappen dagen zullen zijn. Althans, zou je denken? Niet, niet in deze vorm. Nee, nee zou je ik, denken? Ik, ik, ik, ik zet mijn geld in op dat het. Uh dat dit wordt gestoken in de, in de GP. Nou, zet jij je geld mee. Ik ga met jou niet wedden met je voorspellende gaven. <laughs> <Aha. die>, uh... <laughs> je zou zomaar eens gelijk kunnen gaan krijgen. Maar in ieder geval... Uh... Wij hopen volgend jaar mei weer verslag voor u te kunnen doen. Van welke race dan ook. Uh, Sandra, bedankt. Ik zou zeggen tot volgend jaar, tot op, vast volgend jaar. op deze plek. Yes. En uh, van de zomer zien we elkaar onherroepelijk in het dorp. Natuurlijk terug. Bij alle leuke dingen die te wachten staan dit seizoen. En uh, Willem, bedankt uh, voor, je, uh, voor je verslag. Uh, ja, jullie je... komen niet morgen. Nee, wij zijn er morgen niet. Ik nee, ben morgen in niet al. Jammer. Ja, ja, ja, ja. ja. En Cor is er ook niet morgen. Maar Cor, ontzettend bedankt vandaag uh, voor, het, uh, tech, voor de technische ondersteuning. En achter mij zitten ook de grote techneuten van uh, ZFM Zandvoort. Die ik enorm bedank voor alles wat ze doen om dit weer allemaal weer mogelijk te maken. Collega Jaap Koper zit al op de bank te wachten. Zodat hij morgen gezellig weer verslag kan doen. Ik zou zeggen, maak er morgen weer een mooie dag van. Tot gauw. Bedankt. Hoi. Hoi. Help you right on by, and the blue light shining with a heavenly grace. Help you ride on by. Maar als